Jopboot met het NOS Journaal. Samen met de Maasjussee de stroom vluchtelingen gaat kanaliseren. De asielzoekers worden geregistreerd op vier locaties. Het aanmeldcentrum in Ter Apel, het nieuwe asielzoekerscentrum in Budel... en in Amsterdam en Rotterdam. De gegevens van de asielzoekers worden vooral gebruikt... om mensen-smokkelaars op te sporen en aan te pakken. Hulporganisaties zijn bang dat de extra kosten voor de opvang van asielzoekers... ten koste gaan van de ontwikkelingshulp. Vluchtelingen moeten fatsoenlijk worden opgevangen, maar niet ten koste van de bestrijding van armoede, stellen organisaties als Oxfam, Novib, Cordaid en Stichting Vluchteling. Daarnaast zijn de hulporganisaties bang dat er nog verder wordt bezuinigd op dit budget. Chili is opgeschikt door een aardbeving met een kracht van 8,4. Daarbij zijn zeker vijf doden gevallen. Na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor alle kustgebieden in het zuidelijk deel van de stille oceaan. Een miljoen mensen zijn geëvacueerd. De Chileense stad Coquimbo is getroffen door golven van 4,5 meter hoog. De stad heeft meer dan 100.000 inwoners. Of hier ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. Op de tweede dag van de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer komt vanochtend eerst premier Rutte aan het woord. Hij zal reageren op wat er gisteren in het debat is gezegd. Dat debat stond voor een groter in het teken van de vluchtelingenstroom. Veel oppositiepartijen vinden dat de regeringspartijen... de afspraken over vluchtelingen verschillend uitleggen. Ook ging het debat veel over de begroting voor veiligheid en justitie. Er zou te weinig geld zijn voor veiligheid. Bij opleidingsinstituten voor makelaars groeit het aantal cursisten explosief... In 2012, op het dieptepunt van de economische crisis en de malaise op de huizenmarkt, melden zich maar 300 cursisten. Dit jaar zijn er al bijna 1100 aanmeldingen. Geschat wordt dat er in de crisisjaren zo'n 10.000 banen verloren zijn gegaan in de makelaarssector. Het weer wisselen bewolkt, hier en daar regen of een bui. Aan zee staat een krachtige tot harde wind. In de middag klaart het vanuit het westen op. Het wordt een graad of 17. Dit Cfm. Verkeers -update. Verkeers -update.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 up the stairs. Avoid the fire.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 Presentatie. En naast mij zit uh, Arie Koper, welkom. Goedemorgen luisteraars. Ook ik mag weer de acte de persoon geven op deze mooie, maar wat sombere zaterdag. Ja, maar wel een echte Zandvoortse uh, dag volgens mij. Mijn naam is Henny van der Leden en wij hebben hier alvast uh, de eerste gasten zitten. En uh, ik ga u even vertellen wie er nog meer komen. Dus eerst um, zitten hier uh, Nel Kerkman en Freek Veldwits. Welkom alvast. Zij gaan vertellen over de Open Monumentendagen in Zand.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 Ja, je vindt altijd wel iets dat je denkt een, een link naar, naar, naar het thema. Dus het, niet het, echt, het is ook wel je een klein, niet beetje, van doen. Ja. klein beetje breed, hè? kunst en ambacht. Ja, wij, wij hebben het nadeel eigenlijk, wij hebben geen echt hele oude gebouwen... wat altijd op de Open Monumentdag voorkomt.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 Door kruis natuurlijk de lopende tentoonstelling. Ja, ja heel je moet er tussendoor wiebelen ja. uh, eigenlijk. Maar ik begrijp dat jullie eigenlijk, uh, thema in handen hebbend, eerst gaan kijken van waar kunnen we doen voordat je goed gaat invullen. Wat kunnen we doen? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is echt van uh, welk gebouw. We hebben ook wel eens uh, in de Agatakerk uh, gezeten. Een mooie accommodatie denk ik. En, ja. ja, en dat, dat was, dan hadden we de hele begraafplaats. Het ja. was ja. een unieke. Ik stuk toen eigenlijk in het centrum begraafplaats in het centrum. Ja, het was groen ja. En daar is een heleboel mooi groen was daar. Zeker dus als het thema daar. klopt hè. Ja. Ja. Het was groen.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 Nou, dat is een stuk industrie voor Zandvoort. Ja. Toen het gesticht is, toen was het helemaal op de uiterste punt van Zandvoort, voorbij de begraafwaarts. Ja. He, op de Noorderduinweg. Ja. Ja, en zo heel langzaam is daar uh, een hele woonwijk ontwikkeld. Het is bijna in het centrum gekomen, maar net nog niet helemaal. Ja, maar ja. die koredex, dat is voor zoveel Zandvoorders zo belangrijk. Het was een continu bedrijf. Ja. Er hebben zoveel Zandvoorders gewerkt. Ja. Als je de, nu twee mensen Oh, mijn vader hebt u ook gewerkt. Of mijn opa hebt u ook gewerkt. Ja, ja. En hebben zij kunst? Nou, het gebouw op zich is natuurlijk uh, heel mooi. Hè? Het, het, het is niet een, een grauw gebouw. Want het is opgetrokken met hele mooie rode bakstenen. En welk jaar is uh, de Corendex gebouwd? Uh, voor de, de oorlog. Nee, nou, 1911, nee, ja? de oorlog. In de oorlog. 41, ja? uit mijn hoofd. Ja. Ik heb er foto's van. Ja. Oké. Okay.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 Wij hebben yeah. uh, een paar ramen staan. Klos in Wout. En uh, we hebben wat werk...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 Ja, de, het is een samenwerkingsverband. Ja. ja. Betekent dat dat van alle uh, culturele of erfgoedverenigingen, erftegenwoordigers ja, bij jullie met, zit? De, wat met de historie te maken heeft. Uh, ja. Zo zijn we ooit. Cultuur, begonnen. historie, ja. erfgoed. Ja. Erfgoed, de WURF dus. En de Bondschuitse Bouwclub. Uh, we hebben een historisch Amsterdamse historische werkgroep.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 Ja, dat is het ook. En dat is het ook. En toegevoegd. En het is bijvoorbeeld ja. net als, als als je de kerkstraat uh, daarin hebt. De onderpand is modern. Maar de bovenpandkant is best wel mooi. Ja. Mooie gele steentjes, dus, een mooie uh, Dat is beeldbepalend. Ah, en dat is beeldbepalend. Ja. Ja. Ja. Wat, wat, wat is dan de, de, de staat Hebben ze dan ja, wat meer richten bij? Nou uh, uh, uh, ja, ik ik daar wordt extra op gelet. Ja. Ik bedoel, uh, de buitenkant is natuurlijk belangrijk. Wat ze binnen doen, dat moeten ze zelf weten. Maar de buitenkant. Kant. Ja, dat is gewoon beeldbepalend. Dat is jammer dat het eigenlijk een beetje te laat uh, ingevoerd ja. is. Want er waren er veel meer huizen beeldbepalend gebleven. Ja, dat kan, ja, kan het ik niet in kind natuurlijk. Moet dus. ik mij voorstellen dat stel dat je zo'n pand hebt beeldbepalend... en je wil iets aan de gevel doen... dat je dan nu bij de gemeente terechtkomt en die zegt... nee, want hij staat nou, op er de zijn, lijst van... Waar, waar, waar ik zelf woon uh, is ook ondertussen beeldbepalend. Het hele wijtje Gaat wel hard, hè? En, uh, nee, ja, maar het is... Uh,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 ja. Je mag een heleboel. Ja, maar staat er staat nee. nee. nee, ook geen financiële tegemoetkoming. Nee, monumenten oh, zorg is ook geen financiële tegemoetkoming meer. Oosthoven? Ja.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 Kijk, en je doet best voor. Het is best veel werk, zo'n uh, foto-expositie. Ja. Want je moet het toch bedenken en opplakken. En, ja. Uh, en, en, en dat voor twee dagen ja, ja. en Ja, dat is vaak ja. onderschat. Ja, wel. Ja. Ja. En er is ook nog open Monumentendag in de Hervormde Kerk of in de Protestantse Kerk. Die hebben enkels vandaag Monumentendag. En waar gaat dat over? Dat gaat. Die uh, heeft nooit een thema. Die heeft nooit een thema, thema. nee. M maar ik loop daar binnen dan. En wat zie ik? Wat kan ik zien dan? Uh, de kerk bezichtigen. Kerk en er is wat oh, ze geschriften. Zijn schijnen, ja, ja, ja. Er zijn nog wel eens uh, het is niet een wat fotomateriaal. Ja, niet een kwestie van tentoonstelling of zo. Nee, nee. nee. Het, is, het is meer een uitweg van de kerk ook. Uh. Ja, gaan jullie nog uh, het land in vandaag? Jullie hebben daar natuurlijk geen nee, tijd voor. Geen maar tijd maar voor. Nee. <laughs> wat jammer dan. Ja, ja. dat wel. Ja. Kijk, je, je hebt geen. Uh, je kunt naar nou de Coredex wijen Die is open, maar die is open, er zijn ja. zoveel zandvoorders die daar al in dat gebouw komen. Ja. Nee, in de kringloopwinkel. Dus, uh, ja. Ja, ja, nee, dat is ook zo. En het voordeel is, je kent dus uh, als je als zandvorder en je, je bent wakker gestut door de Open Monumentendag en je ziet die koorex. Je kent vandaag de dag je heel diep in de koorex komen. al. Want het wordt iedere keer weer de kringloopwinkel uitgebreid. Dus als je goed ja. naar boven kijkt, in de lonten kijkt, ja, dat doen de mensen juist niet. Dan heb je nee. toch nee. nog eens kijken. Het, het, het past niet bij. Ja. Het past niet bij. Ja. Iedereen kijkt naar beneden. Ja. Ja. Maar misschien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 En dat is gewoon, als je maar omho omhoog kijkt, het. Dus dat, dat is het, het, het, het subthema van uh, dit weekend. Niet ja. alleen, maar kijk ook eens omhoog. Kijk, ja, kijk, kijk, kijk eens ja. om je heen. Kijk eens anders. Ja. Ik heb uh, bij mijn rondwandeling uh, van de eerste zaterdag in ja. het Samuels Museum... ...kom ik altijd over het Kerkplein. Ja. En dan uh, wijs ik uh, op een hond bij uh, Frui Fair. En daar heb ik Is Zijn van die staat dat er. Ja. Nooit gezien. Ja. En Genoeg. dat is juist een middelpunt van het dooi. En de mensen zien dat niet. En daarom zeggen we altijd, kijk eens omhoog. Ja, ja ik vind het ik vind op zich wel hele goede. Kijk eens om je heen. Ja. Het is ja. natuurlijk niet alleen letterlijk. Maar, nee, maar hè? kijk eens omhoog. Zie <laughs> je ook vaak de gevelstenen van Eden? Ja, ja. Dat ja. zeker. Want ja. hij heeft er heel wat gemaakt. Heel ja. veel. Ja. En hele ja. leuke humorische... Hele leuke ja. route is dat ja. om te doen. Ja. Het is in ieder geval een. een, een, een het, het, thema, het landelijke thema is ook een bijdrage leveren aan het immateriële uh, erfgoed. Ja, hè? ja. Klopt. En dat is natuurlijk uh, ja. Ja, een hele goede. wij hebben altijd wel.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 in kijken exemplaar dus als mensen willen zeggen nou ik wil dat boek kost 10 euro dan kan ik het de, ja. nadien nog bestellen okay. want het, het ja. lijkt uh, een, een heel mooi boek het is te zijn een heel he? mooi boek ja het is de uh, fotograaf een topfotograaf Corbino ja. die dus in ateliers op uh, de handen mocht kijken en fotograferen van kunstenaars he? ja. ja heel mooi fascinerend 10 euro hoor hebben we het over ja. Zonder de kost 2,5 euro. Wijze van het, het is echt een hele ja. mooie foto's Zo is het ja. wel. Kleurdruk, het is echt een heel mooi boek. Oké, okay. ja. dus mocht mensen dus uh, interesse hebben, dan. Uh, kunnen ze bij jullie terecht. Ja. Oké, okay, ja. nou dus dan hebben jullie het vandaag heel druk. Hopelijk. Dat vandaag ja. en morgen. Ik heel dat, dat jullie bijna zuchten van ellende hoe van. druk het gaat worden. <laughs> dat wensen we jullie dit keer gewoon toe. Het ja. ligt ook aan het weer. Maar dit is ideaal, dit is ideaal ja. weer. ja Dit is loopweer, weer dus. Hoe hebben jullie de... dat besteld dit weer? Dat hebben we gedaan, ja. Goed zo. Ja, <laughs> nou, okay. heel veel succes jullie gewenst. Heel veel bezoekers gewenst. Dank voor jullie komst. Misschien over. tot Kijken, volgend jaar. Ja, en ja, misschien ja, ja, ja. vast tot volgend jaar. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Leuk. Dankjewel.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 Zondien die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stuk. Heeft die echte basis, de Gordijnen er altijd open zijn, een lunchen, broodje, kaas is Het land vol van verdraagzaamheid, ogen voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd, waar betaalt hij na nou zijn uur van? Het land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van een God weet, de nas ballen in de muur.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 Homo, lesbiennes, transgenders. Nee, nee, nee niet nee. tegen, hè? Nee, niet Sorry, tegen juist. nee, nee. Tegen het, uh, het, nee, nee, nee. Ik denk dat het Nee, ik denk andere. Kijk, het, het, afgekort in het Nederlands heet het LHBT-beleid. Ja. LHBT emancipatie in de staat voor uh, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. En uh, de op 11 oktober is het uh, is het wereldwijd is het uh, Coming Out Day.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 wat er allemaal op die boot zit, denk ik, we moeten... omdat het een feestje is. En dat vind ik dan uh, jammer. Nou ja, maar dat, dat zal... Uh, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Uh, maar hij blijft voor mij gewoon... een moment van uitdrukking geven aan. Het is een heel ernstige zaak. Ja, nou, en, en, dus, en dus heeft dan. Maar zo zijn er meer momenten, en... daar wordt dan ook aandacht voor gevraagd. Nou ja, in Movisie kan ons daar gewoon als gemeente helemaal bij helpen... Mm -hmm. om dat helemaal vorm te geven. En, en daar verder op allerlei andere manieren... dus uit, uiting te geven aan... datgene waar we... Uh,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 Uh, het is MO staat voor maatschappelijke ontwikkeling. Mm -hmm. um. Uh, is, is, ...is een landelijk opererend uh, instantie die, die zich op allerlei terreinen beweegt... ...en een van uh, die terreinen is dat LHBT-beleid. En de ondersteuning biedt aan iedereen die dat graag wil hebben. Precies. overheden Aan Lageren, overheden. overheden, ja. ja. klopt ja, In deze tijd van decentralisatie, als je naar de gemeentes toe gaat... ...wordt het wel, een, wel een moeilijk, moeilijk op te pakken van dingen Want er zit ook met de bejaardenzorg en meer van dat soort zaken. Nee, nee ja, maar dit, al die dingen zijn onze verantwoordelijkheid. Dus die moeten we allemaal goed doen. Ja.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 Valt uh, dus Zandvoort daar betreft... ook onder? Valt Zandvoort daar ook onder? Of, of nog niet? Nee, nog niet. Nee. We halen wel. <laughs> ja, over Haarlem gesproken. Um, er stond vandaag in, uh, even een bruggetje maken naar de vluchtelingen. Er stond vandaag in een heel artikel in het Haarlem Zagblad over het vluchtelingenbeleid. En dat de burgemeester daar zei, dat is een kwestie van CDA die dat moet oppakken. Hè? Heb je het gelezen toevallig? Nee, nee. Nee, okay. nee. Hoe zit dat in Zandvoort? Vertel eens iets over het, um, hoe gaat dit? Het is natuurlijk, het is een Ontploft. Het is een, een media. media ontploft dit, hm? um, deze afgelopen week. Hoe zit Zandvoort hierin, in dat hele vluchtelingenverhaal? Nou kijk, wij hebben... Uh had straks nog even uh, te, bij de koffie het over van uh, we hebben natuurlijk in uh, in de tijd hebben we uh, hier ook wel eens uh, kleinere groepen vluchtelingen opgevangen onder andere in wat Towers was dat hotel ja. in de tijd. Ja. Um, uh, kijk, we moeten we moeten het niet groter maken voor Zandvoort dan het is, want we zijn een klein dorp. Ja. Dus je moet gaan kijken van wat zijn onze mogelijkheden en hoe ver reikt onze pols tot.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 ja, en, en, en, en, gaat, en gaat het. Nee, maar, maar, maar ik bedoel. Uh, dat, dat, dat is een andere. Maar dat is een ja. discussie die wij hier niet moeten nee, voeren, denk dat ik. Dat weet ik ook geen. Het gaat nu in eerste instantie gaat erom van. Uh, kun je in ieder geval. in, in, in, in de hoos aan behoeften van, uh, van, van woonruimte, verblijfsruimte. Kun je daar uh, iets, uh, iets in betekenen? En dan zou dat een, een goede locatie zijn. Maar het kan nu niet, want er staan die strandhuisjes. Nee, en er is nu maar, nood. En het is een menselijk verhaal. En er ja, moet nu geholpen worden. Maar er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 De volgende muziek is 15 miljoen mensen van Guus Meeuwers. Een beetje brang, maar toch wel, ja.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 naar uh, hoger niveau. Vertel te eens, waarom een nieuwe groep? Want uh, volgens mij is het toch een groep kunstenaars, de beeldende. Ja, er was uh, BKZ is er. Ik ben eh, samen met Donna de oorspronkelijke oprichters daarvan. Eh, samen met Marianne Rebel, die zat er toen ook bij. En eh, in de loop der jaren, eh, bij mij begon het zo dat ik, eh, ik... Ik ging steeds meer over de wereld exposeren en zo. Dat gaf kinderzinnen, toen ben ik eruit gestapt. En Donna is er later ook een keer uitgestapt En, en eh, meerdere hilly is eruit gestapt. En die, dat was jammer. En wij hadden al een hele tijd... hadden we tegen elkaar, om we toch weer een groep formeren, maar dan alleen en uitsluitend met de professionele beeldende kunstenaars in Zandvoort. En dat is deze groep geworden, Zand.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 dat doen ook de andere kunstenaars. En dat is ook een, een, een vooropgezet idee voor lidmaatschap aan de groep. Mag ik vragen in welke sector jij uh, lezen? Ik Ik jij bent schilder. Oké, okay, nee, ja. van Donne weet ik het. Ja, ik Oké, okay, als... nou, dat ben ik dan. Uh, uh, oké. Okay. Afreken. Dat wist ja. ik dus niet okay. Dus <laughs> ja, ik niet weten. En ik ben in Zandvoort. En dan ja, ja. zijn er mensen die okay. het niet weten, ben okay. ik bang. Oké, okay, nou ja. dat valt uh, valt van mij. Ook, hoor. Dat Want we uh... hebben dus nu voor ons dus, uh, de affiche van uh, Zandvoort uh, Art Walk. Maar dit zijn de kunstenaars die uh, meedoen of lid zijn, of hoe je dat ja. ook noemt, van, uh, van, van, Zand, van Zand, van de kunstenaarsgroep ja. Zand. Ja, er zijn niet veel professionele kunstenaars in Zandvoort. Nee, dus, dit zijn ze allemaal, allemaal. Nou ja,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 nieuwe kunstenares bij de groep Annika Peraboom en Marlene Sherps. En dan hebben we twee uh, kunst Instellingen erbij. Dat is de kunstgalerie Koenraad Galerie op de Noorderstraat nummer 1 en de Stanford Museum. En iedereen weet waar de Stanford Museum zit. Dat gaat hopen, ja. <laughs> Daar heb ik tegelijkertijd ook een expositie op de bovenste verdieping. Up and up. Uh, uplifting Art op the, on the upper floor. Ja, het is okay. dus inderdaad een weekend en dan is, uh, zijn jullie open, jullie zijn er. Ja. En ja, uh, um, ja dan, dan kan iedereen langs gaan en kijken. Ja. Heeft uh... wel kopen, neem ik aan? Duits,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 Kostverloren straat, Verspijkstraat. Dus dat is dus ook leuk, dat zien jullie ook binnenkort in de flyer. Het is een Z, de Z van Zand. De Z is ook de route uh, opschrijving.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 Ja, het, ja dus dat is dus... het nieuws. Nou, de Kuna die kende ik dus bijvoorbeeld weer niet. Maar ja. En die is ook al jarenlang ja, in Sandvoort. Ze zijn heel ja. goed bezig. Ja. Nee, dus, ik uh... ken de AV ook niet. Dus het... Nee, nee dat dus, is schandalig. Ik moet het diep ja. ja, Kunstminnende mensen. Die uh, wisten ervan van het bestaan wel. Toch meer in musea elders in het land. Maar goed, het is in ieder geval dus 3 en 4 oktober. En dan de openingstijden van 12 tot 5. Ja. Van 12 tot 5. Ja, dus niet ja. in de ochtend. Maar dat is dan ja. gewoon die middag prima te doen. Ja. Ja. Ook nog ruimte over om ergens lang goed te kijken. Precies. Ja. Maar in mijn geval, ik ben om 11 uur al lopen. Want ik heb dezelfde dus dag. Is er ook een NVM, NVM open huizenroute. En mijn huis staat te koop. Dus, en ik doe beter mee aan die, aan die route. Dus, uh, dus ik, ben jij, om elf, uh... ik ben om 11 uur al lopen. Dus ik dus moet om 11 uur open het, ja. Dus mensen ja, dus als, uh, Misschien komen ze de schilderij maar uit huis. Dus, ja. Ja, ja, je weet nooit ja. als mensen binnenkomen ja. waar ze belangstelling nee, precies. voor hebben. Dan. Ja. Nou ja, dat is wel spannend.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 Werelddierendag. ja, dan moet je thuis zijn natuurlijk. Ja, dat is Oké, oké. 4 oktober is okay. toch Werelddierendag? Okay. Ja, maar ja, we ja. Hebben... dan neem je toch de hond mee. Ja, ja, leuke wandeling van ja, ja, ja, je, dan je dan maken. kinderen, kleinkinderen, je kent dat wel. Dus maar 3 dan, oktober? Ja, nee, dat kan Ja, natuurlijk, ja, maar ik kom zeker kijken. een, dat een is wijntje drinken, een blokje kaas. We zijn er echt op voorbereid we hebben dingen staan.